Frans Timmermans heeft zojuist gereageerd op de AI-plaatjes die van hem rondgingen op social. Op een van de net-plaatjes was de lijsttrekker van GroenLinks-PVDA te zien in handboeien... terwijl die werd afgevoerd door agenten. Ze zijn gemaakt door twee PVV'ers. Timmermans is not amused. Nou ja, dat is wel heel ernstig hoor. Uh, ja, dat is heel ernstig. Dat de volksvertegenwoordigers zich daartoe verlagen is voor mij echt iets heel nieuws. Nou, ik wil toch wel even weten wat er met die twee volksvertegenwoordigers gebeurt... die in plaats van voor hun kiezers op te komen op zolderkamer... Dit soort plaatjes zitten te maken met doodsbedreigingen tot uh, gevolg. Ik ga er toch vanuit dat die niet terugkomen in de Kamer. Hij vindt dus dat ze niet terug moeten komen als Kamerlid. Volgens Timmermans leiden dit soort acties tot doodsbedreigingen bij politici. GroenLinks PvdA gaat aangifte doen. PVV-leider Wilders bood via X al zijn excuses aan. In Limburg en Zeeland kan je binnenkort weer een tussentijdse toets doen bij het CBR. Zo'n toets is een proefexamen om alvast te wennen voordat je voor het EGI gaat afrijden. Er werd in heel het land geschrapt, omdat de wachttijden voor examens te lang waren. Inmiddels zijn die weer een stuk korter, zegt het CBR. Daarnaast hebben we uh, verschillende klassen met nieuwe executoren uh, op dit moment in de opleiding, die ook weer voor capaciteit gaan zorgen, om het zo maar te zeggen. Dus we zijn er wel van overtuigd dat we het uh, veel beter controleerbaar houden. En de prognoses wijzen alleen maar uit dat we het u onder controle hebben en het ook wel kunnen, kunnen vasthouden. Het is de bedoeling dat het niet alleen bij Limburg en Zeeland blijft... dat de tussentijdse toets uiteindelijk in heel het land terugkomt. En de NS is begonnen met het veranderen van alle informatieborden. Jarenlang zag je een blauwe tekst met een witte achtergrond. Maar nu wordt dat andersom. Zowel de NS als de regionale vervoerders switchen naar dark mode. Door die dark mode kan uiteindelijk 30% stroom worden bespaard. Het kan nog wel even duren voordat alle borden over zijn.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 It'd be so different when I'm on the stage. Today.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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. PVV-leider Wilders neemt afstand van nepbeelden... die Kamerleden van zijn partij hebben gemaakt van Frans Timmermans. De afbeeldingen, gemaakt met AI, tonen Timmermans afgevoerd door de politie. Voor GroenLinks-PVDA is het niet genoeg. De partij doet aangifte. Met duikteams en sonarboten wordt in het westelijk havengebied in Amsterdam... verder gezocht naar twee vermisten na een aanvaring. Gisteravond botste daar een kleine boot en een groot schip op elkaar. De twee opvarenden van de kleine boot raakten vermist. Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum van Ter Apel is op het laagst sinds januari. Dit weekend verbleven er iets meer dan 1700 mensen. Een paar dagen eerder waren het nog bijna 2100. Het weer buien vooral in het midden en noorden, soms met hagel en omweer. Harde wind aan de kust, zware windstoten, 12 graden. Dit is ZFM. We'll Puffs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 Dream in motion And I won't give up Jet. 106.9FM